Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De koers van de euro heeft gisteravond een tik gekregen... naar geruchten dat Griekenland uit de euro zou willen stappen.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 Die datum zeg ik er niet voor niets zo expliciet bij. Het was namelijk in 1946 de sterfdag van Anton Adriaan Mussert. De oprichter en leider van de NSB werd ter dood veroordeeld... en op die dag, 7 mei, dus geëxecuteerd. Later dit uur een stemfragment van hem uit 1942. Maar we gaan eerst naar hoe het allemaal begon. En dat doen we in een bijdrage van de VPRO... met deel 2 van een vijfluik over het begin van de Tweede Wereldoorlog... Oorlog in Nederland, mei 1940. In deze aflevering de pogingen van velen voornamelijk Joden... om vlak na de Duitse inval over zee naar Engeland te vluchten. Aan het woord komen onder meer burgemeester Quint van Velsen... stuurman Willem Solsma van de Atje... en de vluchtelingen Belinfante, Meijers en Hugo Pos. Dit programma met de overkoepelende titel Het Spoortrug... werd gemaakt door Paul van der Graag. Letzte Widerstandsnester werden durch das energische Zupacken unserer SS-Männer schnell ausgeräuchert. Der holländische Soldat leistete überall harten Widerstand. Dem deutschen Ansturm allerdings war auch er nicht gewachsen. De boormars, dus die Deze dagen voel je klaar en wat inaar. duizend dingen in praat, maar doen het in zin wachten en hou je in eendrachtig. De geurten die in het oog gaan zullen Nederlanders sparen. Geen fanatisme, mooie optimisme. Elke zet een slaagt, die sticht weer klaar. Want ons leven vervaart en staat paraat. Niets is er wat, je zegt of zij. Trophie in de Velkern sind. en woonen, is de Soldaten. Sollten die deutschen Truppen in België oder den Niederlanden auf Widerstand stozen, so wird dieser mit allen Mitteln gebrochen werden. Berlin, den 9. Mai 1940.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 Dit niet tegenstaande de plechtige toezegging... dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien... zolang wij haar zelf handhaafden. Ik richt hierbij een vlammend protest... tegen deze voorbeeldenloze schending van de goede trouw... en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Als op 10 mei 1940 de Duitsers het land binnenvallen... komt dat voor de meeste mensen als een volslagen verrassing... Het geloof in Nederlands neutraliteit is groot in die dagen... en het duurt dan ook enige tijd voor het besef doordringt... dat de waterlinie het niet zal houden... en dat het leger tegen overmacht niet opgewassen is. Op de 13e mei, als de oorlog drie dagen oud is... trekken grote groepen, vooral Joden, naar de kust... om te proberen op het laatste moment nog naar Engeland uit te wijken... en aan de nazi-terreur te ontkomen... Havenplaatsen als Hoek van Holland, Scheveningen en IJmuiden... worden met vluchtelingen overspoeld. De toenmalige burgemeester van Velzen, waaronder ook IJmuiden valt, is de heer Quint. De lucht hing vol met geruchten. En op die maandag, de dag ook dat Koningin Benamina is weggegaan in de regering... toen ging er in Amsterdam ineens een gerucht. Die geruchten waar ze vandaan kwamen, dat weet je niet, maar dat was... Toen ging het geheugen in Amsterdam... en dat werd door de Amsterdamse Joden weg... dat natuurlijk met graagte gehoord... gezegd dat de burgemeester van IJmuiden... die was er niet... want IJmuiden valt onder mijn gemeente, onder Velzen maar de burgemeester van IJmuiden... die kon vanaf heet op het raadhuis afgeven visa voor Engeland. En toen... Kwam ik kwam een het raadhuis en dat plein daarvoor, uit ja, het oude raadhuis hoor, het niet. dat had je aan hem uit. Dat plein dat stond zo vol, de mensen stonden kop aan kop. Nu kwam een poot de kamer waar hij zei: Ze willen u spreken. Ik zei: Ja, maar ze heeft geen enkele zin. Want ik had dat gelukkig ook al gehoord. Dus ik, dat is nonsens. Ik, ik, ik had helemaal geen contact met de Engelse regering erover gehad. Dus dat kon ik ook niet doen, dan waren dat voortjes papier geweest. Ik geef, ik geef u nooit, dat, dat kan niet. Dat werd goed gecontroleerd in Engeland. Willen, dat werd alsjeblieft in de gevangenis of in een concentratiekamp. Dat kan onmogelijk. Nou, en uh, ik heb daar hele merkwaardige ervaring op gedaan. Ik, heb, uh, ik herkende daar uh, in die mensenmassa. Iemand die ik wel goed kende, een wethouder van een grote gemeente, liberaal. En ik zei tegen mijn bode: haal die er eens even uit. En de is even bij me. Zegt meneer: waarom bent u hier? Ja, ja, zegt hij. Ik wil vluchten, ik, ik ben Jozef. Zegt maar, meneer, ik ken u al tientallen jaar of sinds al midden wel een twintig jaar. Ik zeg: hoe kom je er nou bij, man? Je hebt altijd ontkend dat je Jood was. Je hebt een volkomen onjoods uiterlijk. En je was berucht, of berucht niet, maar beroemd... om je Joden moppen. Wat moet ik dan doen? Ik zei, ik zei precies wat je moet doen. Je moet gewoon terug gaan waar je vandaan komt... en die rol volhouden. Dat heeft hij gedaan, heeft zelfs in het verzet gezeten. Prima. Maar dan heb je ook andere kers, ja... Ik kon dat maar niet iedereen toelaten, want er stonden honderden mensen. Op een gegeven moment komt mijn kamer verwijder weer. Ik heb hier, we hebben nu voor u twee visitekaartjes. Ik zeg, oh, zijn die daar ook tussen? Die zijn er ook tussen. Ja, dat is goed. En dan laat die twee met de visitekaartjes dan maar binnen, boven even komen. Want ik dacht, die hebben waarschijnlijk een opdracht van de regering. Dan had ik je direct geholpen op een of andere manier. Goed. Uh, ja, ik zal de namen niet noemen. Beide leden van de Tweede Kamer voor de SDAP. Dus het eerste wat ik je vooral zei, de opdracht van de regering? Nee, nee, nee, helemaal niet. Waarom moet je dan weg? Ja, wij als tolerant aan de Sociaaldemocraten zullen worden opgepakt en in kampen gestuurd. Ik zeg, ja, zeg maar, je moet één ander ding niet vergeten, hè? En u bent een heel belangrijk man in toen nog SDAP. u beiden. U bent vol, vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Hebt u wel eens het bijbelwoord gekend? De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling vlucht als de wolf komt. De wolf is er nu al hier. Ze hebben u daar eens goed aan denken, maar ik ga u geen voorrang geven. Nou, toen zijn ze dan weggegaan. De oudste, die heeft het heel mooi gered in de oorlog. Die heeft wel in kampen gezeten en zo. En de tweede die is van kant gemaakt diezelfde avond. Maar ja, dat kon ik ook niet helpen. Moet je zelf weten. In IJmuiden worden de vluchtelingen op het eind van de dag... door de politie naar huis gestuurd... zonder dat ze zelfs maar in de buurt van de haven geweest zijn. Het havengebied, de vesting IJmuiden, is door het leger hermetisch afgesloten. En niet burgemeester Quint, maar overste hellingman van de marine... heeft het daarvoor het zeggen. Uiteindelijk is het dan ook maar weinig mensen gelukt... om via de haven van IJmuiden Engeland te bereiken... Willem Solsma is helemaal niet van plan naar Engeland te gaan. Hij is stuurman op de sleepboot de Atje. En op de 14e, de dag van de capitulatie... moet hij de Jan Pieterszoon Koen naar Rijmuiden slepen. En toen werden wij in beslag genomen... door de door, uh, overste hellingmans van de koninklijke marine. En brachten daarna een vrachtschip van de Hollandse stoomboot. Die werd geladen met... Uh, Duitse parasitisten. Krijgsgevangenen. Mm -hmm. En hebben wij dat schip voor gaats gesleept. En kon dat schip zo... naar zee. Toen dachten wij dat het... van ons afgelopen was. Maar dat was niet zo. Want we moesten weer terug... naar de Koen. Want die moest eh, na de uitgang van de pieren, moest die daar heen gebracht worden... om dat zinken te worden gebracht om de haven te blokkeren. En dan kwamen we tussen de pieren en een paar knallen hoorden we... en nou, de koen die zonk weg en lag tussen de pieren gezonken... Inmiddels kwam er een bootje, een motorboot, langs zij... en die brachten zo'n 50, 60 man bij ons aan boord. Op die kleine sleepboot van u? Op die kleine sleepboot. Was ja, dat wel? En één jodeman... die was in de muiden in de sluis gesprongen... en werd opgepikt en bij ons aan boord gezet. Nou, overstelling overste Zegt, nou, we gaan een uur in rechte lijn naar buiten. En dan gingen we in rechte lijn naar buiten. En dat was volle maan. Dat moest er in het maanlicht op. En na een uur zwengten we weer naar het zuiden af. U ging toen naar Engeland en dat weer... Dat, dat wist u van tevoren helemaal niet dat het zou gebeuren? We wisten niet van tevoren dat we naar Engeland gingen... maar na een uur, toen zegt de overstel aan ons... nou, we gaan naar Engeland. Nou, ik zeg nog tegen hem... ik zeg, nou, dat is ook wat moois. Ik zeg, word je meegenomen? Thuis weten ze van niets." Hij zegt, ja, ik moet mijn vrouw en kinderen ook achterlaten. Ja, nou, we moesten ons daar maar beneden leggen... En het beste er maar van maken. Uw man was zomaar opeens naar Engeland. Ja. Uh, ja. Hij, hij kwam niet thuis s'avonds. Nee, en, uh, een neefje van hem, die uh, werkte dan ook bij de Maatschappij Nederland. En hij komt anders altijd, ja, soms ook wel eens laat en ook wel eens gewoon op tijd. En die keer belde aan. En nou, ik, uh, ik gooide die jarenplop uh, op uh, in een schaal. Ik denk, oh, dan komt hij aan. En dan komt hij boven en dan komt hij natuurlijk wel. Toen dus zegt hij, uh, die. Willem komt niet. Hij zegt: die komt een paar uur later. Nou, zei, dan ga, ga jij met, met, met, bij mij eten dan? Ik zei, dan gaan wij samen. En dan hebben we dat gedaan, maar na vijf jaar... Toen zag ik hem weer. Maar hoe lang heeft u in onzekerheid gezeten? Nou, circa drie maanden, hè? Drie maanden, ja. Circa drie maanden wel, ja. Ja. U moet de eerste dagen moet u zeer ongerust geweest zijn. Ja, hè, die... vreselijk. Zijn moeder ook, oh god. Dat was gewoon huilen geblazen. Maar wat moesten we? We moesten wachten. En schelden op die... Oh, dat mag niet zeggen natuurlijk, hè. Die ja. <laughs> maar schelden op die mof, dan? No? Nou, en wij hoorden dan ook wel dat daar een hele zeeslag gebeurd was. Daarbij in Muiden, nou ja, wat denk je dan? Je moest toch afwachten. Op het moment dat Willem Solsma met het overvolle sleebootje de Atje de haven van Nijmuiden uitvaart, heeft het Nederlandse leger al gecapituleerd. De heer Bellingfante, op dat moment werkzaam als advocaat in Den Haag... treft, als hij die avond thuis komt, een sombere familie aan. Want we begrepen ook wel dat het voor Nederland... al een verschrikkelijke ervaring zou worden... maar dat het voor de Joden nog erger zou worden. Hoe erg, konden we op dat moment niet vermoeden. En toen heeft mijn jongste zuster, die ook thuis woonde... die heeft het plan geofferd om weg te gaan, dat ik weg zou gaan. En toen heb ik gezegd, dan, dan moet jij mee. En dat is dus besloten. We hebben afscheid genomen van onze vader en moeder. Mijn vader was invalide, die kon niet mee. En mijn moeder wou bij mijn vader blijven, dat is ook duidelijk. En mijn oudste zuster, die woonde niet in Den Haag, die woonde in Zest. En daar hadden we geen enkel contact mee, want in die dagen... was er geen intercommunale telefoon mogelijk. Dus we hebben ons geprepareerd en ik zal niet allemaal vertellen wat we hebben gedaan. Maar wij zijn om een uur of half negen s'avonds naar de haven gereden... om te kijken of er iets zou waren. Ja. En, en hadden u ook bijvoorbeeld geld meegenomen om een hadden... schipper te kunnen betalen? Precies. Wij hadden het contante geld meegenomen wat we konden vinden. En we hadden samen zoiets van 500 gulden bij ons om de overtocht te kunnen betalen. Want we dachten ze zullen wel een exorbitante som vragen voor die overtocht. Terwijl Belinfante en zijn zuster op weg zijn naar Scheveningen... is daar al een massa mensen samengestroomd. Onder hen de Groningse student Meijers... die naar Engeland wil om vandaar de strijd tegen de Duitsers voor te zetten. De situatie in de Scheveningse haven lijkt uitzichtloos. Vele mensen, desolaat kijkende mensen... Die probeerden visserschade te charteren, Maar niemand voelde daar wat voor. Het liep allemaal maar door, door elkaar. Er werd geld geboden, 20, 30.000 gulden voor uh, een schip. Maar ja, die scheveningen, dachten er niet over. Waarom niet? Die bleven bij lieve de vrouw. Uh, uiteindelijk zag ik dan drie. Lieden van mijn leeftijd, zowat. Die daar uh, stonden te praten en dan ben ik bij gaan staan. En ja, wat heen en weer gebabbel. Zei een van, hij hak. Wist ik pas later. Kijk, de enige boot die eigenlijk van niemand is... maar van een vereniging. Dat is die en die is zeewaardig. Laten we die proberen. Dat was een reddingsboot? Dat was een reddingsboot. En ja, het ding zat wel op slot. Tenminste, de machinekamer dat was het enige ruimte die gedekt was. En die zat op slot met een mandeksel. En dat mandeksel hebben we toegeforceerd. Er dus zat een hangslot op met een koevoet. En toen, ja, Garry die is die machinekamer ingeklommen. Die is met de kranen begonnen te werken. Maar ja, het was een... Twee cilinder, kromhout, gloeikop, dieselmotor. Nou, had hij niet zoveel kaas van gegeten. Maar een paar vissers, of schippers, weet ik het... Scheveningers in ieder geval, die hebben toen... wel bekend waren met dit apparaat... die hebben toen gezorgd dat die motor op gang kwam. En toen dat ding, puf, puf, begon te zeggen. Toen sprongen er allemaal mensen aan boord... Nou ja, dat was natuurlijk geen doen. Want op een gegeven moment lag die uh, ja, stootrand midscheeps onder water. Ja. Hij zonk bijna direct in de haven. Nou, zinken nog niet. Maar het was wel zo dat het niet meer op kon... gezien de beperkte dekruimte. We hadden geen kabine of wat dan ook. We hadden alleen maar dekruimte. En daar zaten. dat was zwart van de mensen. Dus het daar kon hij niet meer bij. Toen is er door de sergeant die een geweer bij zich had, die ook aan boord gesprongen was met zijn zusters. Die hebben toegezegd: schieten. Over de koppen. En uh, toen konden we onze trossen losgooien. Maar er is echt vanaf het bootje geschoten op de ja, menigte die ook nog aan boord was springen? Ja, er is zelfs nog een man. Toen we al nou, ruim een meter uit de uh, kader lagen. Die is nog gesprongen, werd tegengehouden door zijn vrouw en zijn dochter. Maar ondertussen sprong die man toch, viel in het water. Nou ja, we hebben hem nog aan boord gehesen. En die heeft zijn vrouw en dochter rustig op de kade laten staan. En zelf is hij meegegaan. Onder de mensen die op de Zeemanshoop zijn gesprongen... zijn ook de heer Bellinfante en zijn zuster. Er waren 47 mensen aan boord... Ik heb daar nog een lesje van. Waren dat verder allemaal Joodse vluchtelingen? Bijna allemaal. Niet allemaal. Maar bijna allemaal wel. Uh, Nederlanders, maar ook buitenlanders. Duitsers of Oostenrijkers en zo. Bij dat wegvaren uit die haven, wat ging er toen door u heen? Ja, uh, wij wisten dat we een... Vrij risico namen door die toch te maken. Je kon op alle mogelijke manieren, kon het mislukken. Maar wij waren ons ervan bewust dat het moeite waard was om te proberen te ontkomen. Omdat we wisten hoe de Duitsers in Duitsland tegen de Joden waren opgetreden. En we hadden ook wel familie in Duitsland en dat was afschuwelijk. Dus uh, alleen het feit al dat je helemaal afhankelijk wordt van de rest van de mensen. Dat stond ons niet aan. Wij hadden altijd voor onszelf kunnen zorgen. En dat was een zeer overwegend idee. Dus we waren heel blij dat het bootje de haven uit was gekomen... zonder verder enige moeite. Toen we eenmaal uh, vaart hadden, zijn dus we de haven uitgevaren. Nou, ze hadden onze koers opgegeven, zoiets als West-Noordwest. Wie hadden het opgegeven? Die Scheveningse in Ja, en uh, nou ja, dan zou je na berekening zo ergens op de buik van uh, Essex terecht moeten komen. Scarborough, daaromtrend. Uh, maar ja, er stond een of andere meneer die zei dat hij wel eens op zee gezeild had. Nou, die stond aan het stuur. En op een gegeven ogenblik zei, Harry had die haken, moet je eens in de machinekamer komen? En ik zei, wat is er aan de hand? En die cilinder, die achterste cilinder, die staat er ook gloeiend. Nou ja, met veel pijn en moeite hebben we die cilinder toen uitgeschakeld. Er stond nog één over. En toen gezegd, ja, nou moeten we maar halve kracht op die ene cilinder varen. Dus kwart vermogen. En toen, ja, toen ging het meer achteruit dan vooruit. Want er zat natuurlijk stroom in het water. Je kon dat peilen aan de hand van de... Vlammenzee boven Rotterdam en de vuurtoren die waren aangestoken. Ja. Kon je dus een soort bestekje opmaken. Dat zag u bij het wegvaren, die Vlammenzee van Rotterdam? Ja, die kon je ver, ver in zee kon je zien. Ver. Die boot, hè? toen u eenmaal in die boot zat, met veel te veel mensen. Hoe was die stemming daar aan boord? Ja. Ja, Och, rustig. Maar een beetje paniekerig op het duur. Want toen hij meer achteruit en vooruit ging vanwege die warme gelopen minder. Toen uh, hebben we het geweer maar tevoorschijn gehaald. en gezegd wie terug wil, moet zwemmen. Ik kon de kust nog zien. Maar uh, nou ja, toen heeft iedereen zich koest gehouden. Wij hadden de macht. Maar ontstond er een soort stemming van een aantal mensen die terug waren? Ja, ja, ja zeker. Terug. Nee, ga niet terug. Nou, en toen zijn we door blijven varen op die ene put. Dat zaten dus 47 mensen over. Het was eigenlijk veel te veel. Zo'n reddingsboot heeft niet veel plaats... Daar zijn een paar bankjes waar misschien acht mensen kunnen zitten. Maar verder niet, is het niet op berekend. zijn gewend om te redden en dan, als er acht mensen tegelijk aan boord komen, was dat een hele hoop. Ja. Maar nu werden er ineens 47. En als de golven waren overgekomen, dan waren we waarschijnlijk allemaal uh, ervan afgespoeld. Maar het was mooi weer. We konden de. Polster zien. En die jonge lui die hadden ook kompassen ontdekt. Die hadden ontdekt wat er aan boord was. En die werkten met die kompassen. En als je nou met de polster altijd aan je rechterhand houdt... dan weet je dat je naar het westen westenveil. Dat is de goede richting. Dus dat was verder niet zo moeilijk. En wat gebeurde er aan boord verder? Er gebeurde aan boord heel weinig. Men praatte met elkaar voor zover je elkaar kende of je maakte kennis... En er werd een lijstje gemaakt van alle opvarenden. En ik heb met de studenten gesproken. Ze wouden helemaal geen geld hebben. Ze deden dat ook voor hun eigen redding. En zij zei: voor ons is die oorlog nog niet afgelopen. Wij doen nog wel wat. En ze wouden geen geld hebben. Dat was heel goed. We hadden niks bij ons moeten denken. Wij werden naar die haven gereden zonder iets mee te nemen. Want we dachten, als we daar met een koffertje komen aanzetten... dan en de Duitsers of andere nare mensen zijn daar aan die haven... dan krijgen we direct last. Dus we hadden niks bij ons, behalve dat beetje geld. En wat munten. Mijn vader had een kleine muntenverzameling. Daar hadden we de gouden munten uitgehaald. Dat was allemaal niet zo heel veel... En toen hebben we gevaren, dus de hele nacht door. Ja. Het was mooi weer, maar we kwamen niets tegen, anders dan anders in de Noordzee, ja. waar je altijd iets tegenkomt met de voer. Niets. Nou ja, goed. Zorg is om een uur of half acht heeft Harry ook die tweede cilinder weer bij kunnen zetten. En toen kregen we meer vaart En toen hebben we ook koers gewijzigd. Toen zijn we zijn wat meer om het zuiden gaan liggen. En we hebben de passagiers een beetje beter verdeeld... want we waren wat staatlastig... En we hebben ontdekt dat we nog noodvoorraden aan boord hadden... enzovoorts, enzovoorts. En zijn patronen en <lacht> vlaggen. Er was ook eten aan boord? Nee. Ja. Er werd wel gegeten, maar dat hadden de passagiers zelf bij zich. Ja. Maar wij hebben niets gehad. Maar ja, dat hoefde niet. We waren toch druk bezig. We hadden namelijk ons vier zelf als bemanning benoemd... en de rest uh, als passagiers. Toen zijn we nog verder om Zuid gegaan, tot we eigenlijk Zuid-Zuidwest lagen. En toen tegen een uur of vier, kort voor vier, zagen we over het bankboord rook. Ja, nou, daar maar op af. Ziend is keine Duitsers wel toen aan ons gevraagd. Ze zei, nou ja, als daar Duitsers liggen, dan hadden we helemaal niet weg hoeven te gaan. Dan kan je op je vingers narekenen dat het uh, afgelopen spul is. Maar het bleek er geen Duitsers te zijn, maar Engelsen. Er waren namelijk een stel van die raderboten die op de Thames voeren, die waren aan het vegen, mijnen vegen. Bij de Goodwin Sands ongeveer, dat heb ik later uitgerekend. En een destroyer, HMS Phenomena. En die kwam op ons af. En die draaide zijn torens op ons. Toen hebben we de Nederlandse vlag achteruit gezet. En de Blue Pieter in top van Maschi gehesen. Dat is vlag in Sjouw zitten. En toen zette die een roeiboot uit. Intussen flikkerde hij met zijn seinpistool, met een lichtpistool. Mm. Of licht, zoeklicht, weet ik het. Hij zei: Hij nog maar wij begrepen het, het alfabet van de mozer niet. En uh, nou, die boot, die roeiboot, die sloep, die kwam langs zij. En die zei: Has your engine failed? No, ze, wij zeggen wij: Why the hell don't you come aboard? Hij zei: Well, right, if you want us to come aboard, we'll do that. Dan hebben we dus die motor weer op. Uh, Vooruitgezet en zijn langs zij gekomen. De passagiers die werden langs scrammelnets aan boord ge... Zo Ze gaan niet ze van boord af moesten komen. Een van de hele gekke dingen was dat op datzelfde plekje, daar midden in de Noordzee, daar kwam nog een andere boot aanzetten. Dat was een stoombootje, die uit Eimuiten kwam. En vol met marine mensen. Die hadden een schip verloren in de Eimond. En waren op bevel natuurlijk vertrokken. Met wat er wou varen, en dat was daar een havenstoombootje met één man aan boord, de havendrijver. En die zijn ook aan boord genomen. En zo zaten er dus ineens op die destroyer een stuk of 45 mensen van ons en waarschijnlijk een even groot aantal marine mensen, Nederlandse marine mensen. Die boot met marinepersoneel aan boord was de Atje met Willem Solsma aan het roer. Niet iedereen heeft zoveel geluk als de passagiers van de Atje en de Zeemanshoop. Hugo Pos, een Joodse Surinamer, heeft op het moment dat de oorlog uitbreekt... net zijn rechtenstudie aan de Leidse Universiteit voltooid. In zijn Memoirs Oost en West en Nederland schildert hij zichzelf af als een naïeve jongen... die door de oorlog verrast wordt... Zelfs als Nederland gecapituleerd heeft, weet hij nog niet precies wat hem te doen staat. Hij gaat die avond nog op bezoek bij een vriendin in Wassenaar. En daarna ben ik richting Scheveningen, Wassenaarse weg opgefietst. Ja, een beetje instinctief naar de, de zee toe... Ja, daar lag Engeland, denk ik, achteraf. Ik weet het eigenlijk niet. Het was wat me dreef. Ik had ook niks bij me. Het was prachtig weer. Ik had alleen een lichte zomer en een lichte regenjas. En daar ja, fietsend, die wassen ergens weg. ben ik een andere fietser tegengekomen. Dat bleek dan een Rotterdamse havenarbeider te zijn, Kees Schouten. Ik ken die naam nog heel goed. Stevig, kleine, stevige, gedrongen vent. Die zei dat hij een NSB-er op zijn bek had geslagen enzovoort, en daarom weg moest. <kliek> uh, nou, we fietsten door richting Scheveningen. Nog een fietser ontmoet. Dat was dan een hele bleke Engelsman. Dat ja, wil zeggen, we wisten niet eens dat het een Engelsman was. Robert Lingard. En met z'n drieën zijn we naar Scheveningen zijn we terechtgekomen. Ja. Mm -hmm. Ik denk dat we. Ja, we hadden eigenlijk alle drie het idee we willen weg, laten we zo zeggen. Het voelde hier van elkaar aan. Het was geen vooropgezet plan, want we kenden elkaar niet, we hadden niets met elkaar gemeen. Ja. Maar dat, ja, dat was het toch wel, hè. Engeland, weg. Kan ook. Hè. Er was niets te doen in Scheveningen. Er was, uh, mm. je zag een, uh, daar bij de haven zag je een aantal militairen die er rondhingen. Het zal drie uur s'nachts geweest zijn. Mm. Die Duitsers waren nog niet in het westen van het land? Er was geen Duitser te zien. Nee. En we keken en er was een marineboot. En daar was een sloep aan vast met een uh, buitenboordmotor. En toen zeiden we: Nou, dan gaan we weg. Nou, zo eenvoudig is het gaan, ja, we gaan die oversteek maken, waarom niet? Nou, zo verstandig waren we wel dat we een emmer water hebben we ook uh, ergens vandaan gehaald en een dekzeil. Nou, dan zijn we de haven uitgeroeid. En... Dat was alles wat u bij zich had, Een, een emmer water en een dekzeil. Ja, eigenlijk. En eten. Nee, ik geloof eten hadden we niet. Het was, uh, kijk, het, uh, het was zo, we hadden het idee: wilden, dat was het idee. Niet dat we Engeland zouden halen met die boot, maar dat we had ook geen kompas ah, nee, aannemen. Dat we met een kompas zouden kunnen werken op zee, hoor. Dat is, is nog de vraag. Want, uh, <kliek> maar uh, we hadden eigenlijk de idee: uh, dat. Het, het kanaal vol Engelse schepen, Holland had wel gecapituleerd... maar voor ons was het heel duidelijk dat Engeland de zee beheerste. Dat is uh, Britannia rules the waves. Ja, dus, uh, we worden wel opgepikt. Ja, en dat is eigenlijk de grote misrekening geworden. Ja. We hebben geen enkel Engels schip gezien. Geen, niet alleen geen Engels schip, we hebben helemaal geen schip gezien. Ja, af en toe heel in de vecht. We hebben het ook niet gehaald om het... Uh, Heel duidelijk te zeggen, het is een... Uh, het, de buitenbootmotor, dat was alles, hoor. Ik had dat, niemand van ons had er ooit een bediend. Gek is dat. Hè? Ook die havenarbeider niet. Kees. Maar nou, nee, twintig uur ongeveer was je, uh, liep je niet meer. Hadden we geen, uh, geen brandstof meer. Toen werd het dolen op zee, zwabberen. Huh? En het was... Nou ja, het was mij het was nog goed koud s'avonds. 20 uur gevaren en helemaal niets gezien. Niets gezien, behalve een paar vliegtuigen. En, uh, nou ja, er verder geen keuze. Niet als we wilden niet terug. Maar ook als we terug gewild hadden, hadden we niet terug kunnen gaan. Want we zat, je, je dobberde maar en je hield af en toe als het een beetje woelig werd, hield je die boot wat beter op de golven. Dat werd koud, dat wel. Heel koud. En dan... Uh, op een gegeven ogenblik... Nou ja, wisten we, we halen het niet natuurlijk. Nou, je, je wordt wat uh, onzeker. Of lief gezegd, je wordt er... <laughs> nee, on, niet onzeker. Je raakt ervan overtuigd dat je het niet haalt. Uh. Maar ook dat je het, waarschijnlijk dat je het überhaupt niet overleeft. Want je ziet helemaal geen land meer. Je hebt geen eten bij je. Uh, het gekke is, ja, je zaven zo nog gingen we zo of we lagen zo'n beetje tegen elkaar aan natuurlijk om uh, wat warmte te vinden. Huh? Uh, maar we hebben nooit een gesprek gehad over uh, dat we dat we dood zouden gaan. Uh, we wisten wel dat het niet goed ging. Maar we hebben nooit een intiem gesprek gehad. We waren geen echte vrienden, moet je niet vertellen. Uh, voorstellen. Huh? We waren vreemden voor elkaar. Met een andere background. En, uh, dat is tot op het laatst zo gebleven. Huh? Het heeft vier dagen geduurd, dat was zee. Toen zijn we aangespoeld. Niet aangespoeld, dat moet ik niet zeggen. Op het allerlaatst zagen we twee boten. El, ik weet niet wat voor boten... L23 en L29, herinner ik me nog heel goed. Toen dachten we, was voor diep daar? Huh? Langs de we zagen al kust, hoor. De kust, dat bleek de kust van België te zijn, niet de kust van uh, Engeland. Dacht u dat het Engeland was toen? Nee, nee. we wisten dat Engeland krijtrotsen had. <laughs> dus, nee, nee, nee. Eerst kust, en dan uh, in de vroege ochtend... En dan, je, je begint je te juichen, want je ziet iets natuurlijk, dat is belangrijk. Want met heel veel moeite, want het eist nog een zekere krachtsinspanning om. We hadden wel uh, roeispanen. Hmm. zijn we naar de, de kust toe gegaan, toen bleek dat we bij Nieuwpoort, Nieuwpoort, Nieuwpoort geland waren. Toen u aankwam in België, wat overheerste toen? De teleurstelling dat Engeland niet bereikt was of de blijheid dat het overleefd was? Ja, ja God, dat is moeilijk te zeggen na zoveel jaar, Ik ben al 75, weet ik nou precies hoe ik me we blijven. Natuurlijk waren we blij dat we het gehaald hadden. Maar nogmaals, terwijl we voelden dat we het niet gingen halen... was de dood, was, dus het creperen was nog niet zo ver. Dat gevoel van creperen was nog niet 100%. Hmm. Het was meer het naderen van dat moment. Ja. Dus uh, die blijdschap dat we weer al vaste grond onder de voeten hadden. Dat we weer iets konden ondernemen, dat we niet hulpeloos waren. Dat was het. Hm? Um, uiteindelijk ben je, je bent niks als je alleen maar dobbert. Hm? Dat was natuurlijk. Uh, je bent jong en je bent weer... Uh, in 24 of 48 uur ben je weer fit. We waren blij, we waren dankbaar, maar we wilden, we wilden echt nog Engeland halen. Dat, dat idee hadden we toen nog niet opgegeven. Uiteindelijk zijn we doorgefietst. We zijn naar Frankrijk gegaan. Dat. En dat was een, uh, niet zo gek. Dat was ook heel makkelijk. Omdat in België langs de hele kust... was er een stroom van vluchtelingen. Hè? Met karren, met auto's, met fietsen, lopende, met zakken. Het leek wel of de hele Belgische bevolking... langs de kust naar Frankrijk aan het trekken was. Heel opvallend. Terwijl in Nederland was er geen trek naar het zuiden om weg te komen. Hè? Maar België heeft... Niet blijkbaar, maar hij heeft natuurlijk al eerder een oorlog meegemaakt van 1418. Die zijn het misschien gewend geweest om weg te gaan. In elk geval in die vluchtelingenstroom. Dat was heel normaal dat we meegingen. Of in die richting uit. En zo zijn we in Duinkijken terecht terechtgekomen. Daar was de evacuatie van de, de, de Engelse troepen al in volle gang. En is het u toen gelukt om ook de oversteek te maken? Nou, we hebben het geprobeerd, maar je mocht niet mee. De Engelsen waren in uh, rijen, in keus, net of je voor een bus staat te wachten. Bij wijze van spreken, tenminste, als je het netjes doet... Uh, tot een uh, middel in het water, en dan gingen ze die boten in... Uiteindelijk heb ik in een Duinkijk gewoon in een duinpan gelegen en gekeken naar de evacuatie van, uh, van de Hengers. We zijn teruggegaan naar België, weer naar Nieuwpoort waar we Gastvrij ontvangen zijn door een, een Vlaamse uh, mevrouw Lisa Schout, zo ze, waar we mochten in om... daar mochten we verblijven, een hele aardige vrouw. En toen zijn we om de beurt, eerst Robert Linger, die wou terug, die is en daarna, een paar dagen later, zei Kees... nou, ik ga ook maar terug. En toen was ik er nog. Ik denk dat ik het langst twijfelde wat ik zou doen... of ik nog eens later zou proberen toch via Frankrijk of terug te gaan. Speelt natuurlijk een rol dat ik uh, een Joods was. Dus, uh... Maar plotseling kwamen twee vrienden van mij uit Leiden... Hm? Ah, René Borger of Mulder en Jan van der Rivière die, die hadden die Robert Lingard in Leiden die ontmoet. En die had mij gezegd, nou, Hugo is daar en daar te vinden. Die zijn we komen ophalen. Daar ja, ben je beluisterd. Ga maar mee. Er is niks aan de hand in Holland. En, nou, zoals het was, de eerste tijd in Holland was ook uitermate rustig. De Duitsers deden nog niks. Je komt terug in Nederland. Er zijn altijd mensen die plannen hebben om weg te komen. En je bent nu eenmaal weg geweest. Je bent dan terug van weg geweest. Maar er is een zekere aureole om je. Oh, dat is een vent waar we contact mee kunnen moeten maken. Die weet al iets. Of die heeft al laten merken dat hij weg wil. En zo kom je in contact met met anderen die datzelfde idee hebben. Je stimuleert elkaar. Nou, zo heb ik dus ook de tip gekregen van Delft Zeilen. Ik ben er toen met twee vrienden heen gegaan. En toen hebben we getracht. En het is ons ook gelukt... om aan te monsteren op kustvaders... Ik ben uiteindelijk in Finland teruggekomen, van Finland verder via Rusland enzovoort. Ben ik in Engeland terechtgekomen. MUZIEK U hoorde het tweede deel van een vijfluik... Over het begin van de Tweede Wereldoorlog in het spoor terug een bijdrage van de VPRO. Gemaakt door Paul van der Gaag, eerder uitgezonden in 1989. Volgende week ook weer tussen drie en vier... het volgende deel van deze indrukwekkende serie. Dit was het begin, maar nu naar een gelukkiger einde. Wat werd er aan het einde van de oorlog... onder meer op de datum van vandaag uitgezonden? We gaan dus nu terug naar 7 mei...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 Voor Duitsland ondertekende de nieuwe chef van de staf van het Duitse leger, generaal-oberst Jodl. Vanzelfsprekend brengt haar reisend Nederland u in de loop van de dag verdere berichten. Alle Duitse strijdkrachten hebben zich onvoorwaardelijk aan de geallieerden overgegeven. Zo wordt officieel gemeld. De overgave vond plaats vanmorgen om 2 uur 41 minuten Franse tijd... in een klein schoolgebouw waar het hoofdkwartier van generaal Eisenhower is gevestigd. Generaal Biedelsmith, de chef van de staf van generaal Eisenhower, tekende voor deze. Generaal Ivan Sousloparov tekende voor Rusland... ...en generaal François Savé tekende voor Frankrijk. Vanmiddag zond de Duitse radio Flensburg het volgende bericht uit. Dit is de Duitse radio. Wij zenden nu een boodschap uit van Rijksminister Graaf Schering van Kroosiek... ...aan het Duitse volk. Duitse mannen en vrouwen... ...het opperbevel heeft vandaag op order van groot-admiraal Deunitz... ...de onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse strijdkrachten bekendgemaakt. Enkele uren daarvoor had de Deense radio medegedeeld dat de Duitsers in Noorwegen... ter getale van naar schatting 300.000 man... onvoorwaardelijk hadden gecapituleerd. Vroeger op de dag hebben we reeds bekendgemaakt... dat admiraal Deuniet had bevolen... dat alle Duitse schepen en onderzeeboten het verzet moesten staken. Uit Nederland wordt gemeld dat de voorhoede van het eerste Canadese leger... onder generaal Creer heden morgen westelijk Nederland is binnengetrokken. Om zeven uur vanochtend trok een verkenningsafdeling van de 49e Britse divisie uit Yorkshire naar Utrecht. Hier is de verdere boodschap van de Duitse minister Graaf Schwerin. Als leidende minister van de Rijksdagregering, die de admiraal van de vloot heeft benoemd... voor het behandelen van de zaken van de oorlog... richt ik het oog in dit tragische ogenblik van onze geschiedenis op het Duitse volk. De regering was in het besef van de verantwoordelijkheid voor de toekomst van haar volk gedwongen de conclusie te trekken uit de ineenstorting... van alle fysieke en materiële krachten. En de vijand het staken van de vijandelijkheden te vragen. Ja, dat was op 7 mei 1945. Precies een jaar later, op 7 mei 1946, werd Anton Adriaan Mussert... nadat hij ter dood was veroordeeld, geëxecuteerd. In het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid is veel bewaard gebleven. Dit fragment dateert van 1 mei 1942... waarin de oprichter en leider van de NSB uitweidt... over de grondslag van de arbeidersgemeenschap. Anton Mussert zei daar toen het volgende over. De grondslag voor deze grote nationale arbeidsgemeenschap die ten doel heeft ons volk te voorzien van alle materiële goederen die het nu zo schaars krijgt, ten gevolge van een oorlogstoestand, straks in ruime mate te kunnen verschaffen, wanneer de oorlog voorbij is en de opbouw van het nieuwe Europa begint. De grondslag van deze nationale arbeidsgemeenschap is de bedrijfsgemeenschap, de solidariteit van allen die werken in één en hetzelfde bedrijf van een hoogste tot een laagste. Heden, 1 mei 1942, heeft de Rijkscommissaris het Nederlandse arbeidsfront ingesteld onder leiding van Woudenberg. Uit dit arbeidsfront moet groeien deze nationale arbeidsgemeenschap, die de klassenstrijd en de schotjesgeest moet breken, die de solidariteit der werkers moet vestigen en geleidelijk toch zeker moet opbouwen de rechtszekerheid. ...die den volwaardigen werkenden volksgenoot toekomt. Hier aan mede te werken is een eervolle taak... ...voor een ieder die de arbeid uit zijn vernedering wil opheffen. Het Nederlandse volk zal eerst later de hoge waarde... ...van deze daad van de Rijkscommissaris dan volle beseffen... ...wanneer de vruchten daarvan geplukt zullen worden. Nu de grote nationale arbeidsgemeenschap gevormd moet worden... ...om onder nieuwe omstandigheden verder te gaan zullen onnutte schotjes uit politieke verdeeldheid ontstaan, moeten worden omvergehaald. Dat is onvermijdelijk. Maar mijn mening is dat in verscheidenheid de grootste bloei der eenheid kan liggen. Wanneer allemaal door goede wil beziel zijn en naar hetzelfde doel streven, laten zij die voornemen zijn niet meer mede te werken, bedenken dat zij hun eigen roepen in de steek laten. Werkers in staat, provincie of gemeente. Het is geen zin de bedoeling om u uit uw arbeid te stoten omdat gij geen Nationaal Socialist bent of u daarvan niet bewust bent. Plichtsgetrouwe werkers die Nationaal Socialist waren, werden door de democratie uit hun ambt ontzet. Ga geek kijken. Graaf Dansenborg en ik waren de eerste slachtoffers. Wij hebben ondervonden wat dit betekent en wij willen dus het waardelijk niet aan anderen aanbieden. Maar de toekomst van ons volk eist, ook al zien dit velen nog niet in, een sterke nationaal-socialistische staat die opgenomen moet kunnen worden in een bond van Germaanse nationaal-socialistische staten. Ik begrijp volkomen dat het leven voor honderdduizenden nu uiterst moeilijk is dat het noodzakelijke dikwijls ontbeerd wordt... dat de huisvrouwen met ontzaglijke moeilijkheden te kampen hebben. Het is slecht, want het is bewust om waarheid te spreken... om dit te schuiven op rekening van de zogenaamde Nieuwe Orde. Een kind kan weten dat Europa, en dus ook ons land... in een oorlog op leven en dood gewikkeld is... tegen de Sovjetkolos in het Oosten... ...en de kapitalistische kolos in het Westen. Deze worsteling eist ontzaglijke offers aan goed en bloed. Maar ik heb het onwrikbare geloof... ...dat Europa zal winnen tegen de drijvende slavernij... ...die het tweespan van en bloeden... ...communisme en kapitalisme over ons wil brengen. Uit de worsteling van deze tijd... ...ontstaat een nieuw Europa van socialistische volkeren waarin de werkers als volwaardige volksgenoten... ja, als kern der natie, zullen worden gerespecteerd... en dien ten gevolge hun rechtvaardig aandeel zullen krijgen... in de welvaart van het volk. Anton Mussert op 1 mei 1942... Op de datum van vandaag, 7 mei in 1946, werd hij geëxecuteerd... nadat hij een jaar daarvoor ter dood was veroordeeld. Jan Meijers schreef daarover in 1984 in de biografie. Anton Mussert gedroeg zich waardig die laatste uren. Hij weigerde, oog in oog, met het vuurpeloton de blinddoek. Om half zeven was hij dood. Dit is Radio 1. Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen. Die kunt u mailen naar Nachtvluchten-Apenstaartje-omroepmax.nl. Of u gaat naar onze site. Dat adres is nachtvluchten.fm. En daar vindt u natuurlijk ook alle contactmogelijkheden. Eén daarvan is het ouderwetse schrijven. Dat kan naar het adres Max ter attentie van Nachtvluchten-Postbus. Nu moet ik even goed nadenken. Postbus 318, 1200, Alpha Mike in Hilversum. Postbus 318, 1200, Alpha Mike in Hilversum. En uh, wilt u nog eens iets opnieuw beluisteren of nog een keer nalezen... dat kan natuurlijk ook via die site nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook onze programmering iedere week. En die kunt u overigens tegenwoordig ook weer lezen op teletextpagina 331 dit de tekstpagina pagina 331. Het is uh, bijna één minuut voor vier. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna zijn we bij u terug met Nachtvluchten. En in het volgende uur kunt u gaan luisteren naar Joop Landree en Hans Boskamp. Beiden bevinden zich in het hiernamaals, maals, waar dat ook mogen zijn. In het leven al hier kwamen ze elkaar in ieder geval ook al tegen... in een aflevering van De Duvel is Oud. En daar gaan we in het volgende uur naar luisteren. Tot zo. I'm not sure